Vanavond hoort u het derde deel toch in de val. altijd. Ik heb nu middagdienst. Komt u even in mijn kantoortje. En, heb je al een besluit genomen? Nee, of uh, eigenlijk wel. Ik kan niet op uw voorstel ingaan. Maar waarom niet? Ach, daar kan toch niks van komen, meneer De Leeuw. Ik heb geen familie en geen vrienden. Ik ken in heel Nederland niemand. Ik bezit helemaal niks. Ach, hoe zou ik dan kunnen onderduiken? Je hoeft helemaal niets te bezitten. En geen vrienden te hebben. Er bestaan organisaties die voor je willen zorgen. Waarom zouden ze? Dagelijks worden mensen weggevoerd. Mijn broers zijn al dood. Mijn ouders waarschijnlijk ook al. Waarom zou een organisatie dan uitgerekend mij willen helpen? Er zijn in Holland mensen die zich verantwoordelijk voelen voor wat ons joden wordt aangedaan. En die daardoor hun eigen leven in de waagschad willen stellen... ...om zoveel als maar mogelijk is ons joden te helpen. Maar waarom gaat u dan niet in mijn plaats? Ik ben al wat ouder, zuster. En bovendien, wie weet wat ik nog eens doe. Nou, gaat u dan in mijn plaats? Zuster Gansje, ik zei je al, hier zit een organisatie achter. En ik neem daarin een heel bescheiden plaats in. Probeer die organisatie nog niet naar jouw hand te zetten. Maar neem een voorstel aan. Alsjeblieft. Voor het te laat is. Um, nee, meneer De Leeuw. Ik zie dit niet als een uitweg. Ach, laat u me alstublieft met rust. Ik, ik heb voor mezelf al een andere beslissing genomen. Je doet mij verdriet, zuster Hansje. Spijt me. Maar ik kan niet anders. Het aller allerbeste met u meneer de leeuw. Gelukkig. Ik heb twee uur vrij. Kan ik even rusten. En alleen zijn met mijn gedachten. Wat bezielt zo'n man toch. Waarom zoekt hij juist mij uit. En hij leek wel echt betroefd toen ik nee zei. Werkelijk betroefd. Zou het een niet-Joodse organisatie zijn waar hij over sprak? Maar waar ter wereld zou iemand te vinden zijn die zijn leven voor mij, een volslagen onbekende, in de waagschaal zou willen stellen? Wie in Nederland voelt zich verantwoordelijk voor wat ons Joden wordt aangedaan? Waarom zouden zij zich verantwoordelijk voelen? Ze zijn toch zelf slachtoffers van de Duitsers? Van Hitler. Wat bezielt die mensen dan? Maar goed. Niet meer overdenken. Mij wacht een andere taak. Ik wil hetzelfde lot ondergaan wat mijn broers hebben ondergaan. En mijn ouders. En dan wil ik helpen waar ik maar helpen kan. Ja. Mag ik even storen? Uh, natuurlijk, zuster Lena, kom binnen. Ik heb van de portier gehoord dat je niet op zijn voorstel kan ingaan. Dat is juist. Waarom niet, Hansje? Ik heb andere plannen. Wat voor plannen? Ik, eh, uh, moet ik dat vertellen? Moeten, dat natuurlijk niet. Maar als je plannen goed zijn, dan zou je bij mij misschien een groot gevoel van bezorgdheid weg kunnen nemen. Ik, eh, uh, ik ga me vrijwillig melden bij de Joodse Raad, bij de Schouwburg. Hans, Hansje! Ja, ik ben nu toch officieel verpleegster? Ik heb een schat aan ervaring opgedaan. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe onze familie en onze verwanten worden behandeld. Hoe ze worden vervoerd. Hoe ze in veewagons worden geduwd zonder slaapgelegenheid. Zonder enig sanitair. Oh, ik weet zeker dat ik daar goed werk zou kunnen verrichten. En waarom zegt u nu niets? Ik denk over je woorden na. Het lijkt bijna zinnig wat je zegt. Maar het is niet waar. Er valt eenvoudig niet te helpen bij die transporten. Je bent dan in een minimum van tijd zelf een van de slachtoffers die geholpen zou moeten worden. Ik zeg je dit, Hansje. Als jij vrijwillig naar de Hollandse schouwburg zou gaan om je over te geven, dan is dat zelfmoord met voorbedachte raden. Ach, wat een zware maar woorden. Maar het is waar wat ik zeg, Hansje, dat weet je. En dan moet je tegen vechten. Waarom neem je het aanbod van de portier niet aan? Heb je niet gemerkt dat er meer zusters zomaar verdwenen zijn? Ja, die heeft meneer de Leeuw ook geholpen. En die zijn allemaal voorlopig veilig. Ja, voorlopig. Maar er is toch een kans dat dit een uitweg voor je is. Maar hoe kan dat nou? Ik ken niemand. Ik bezit geen cent. Je hoeft helemaal niet te betalen voor je verblijf. Mogelijk moet je werken voor je levensonderhoud. Maar dat moet ieder mens. Ik weet niet wat er... Ik zit er niet te veel over in hoe het onderduiken voor jou zal uitvallen. Leef bij de dag. Dat doen we toch allemaal. Is zuster Linda hier? Ja, ik kom. Ik moet naar de afdeling. Toe, Hansje, alsjeblieft. Grijp je kans. Het lijken wijze woorden. Maar ik geloof er niet meer in. Mijn wil om te vechten is verdwenen. Vrijheid, dan weer gevangen. Dan weer vrijheid. Maar tenslotte weer gevangen. Met wie weet wat voor gevolgen. Ik kan geen verstoppertje meer spelen. Het heeft te lang geduurd. Ik ben Murf. Vanavond, vlak voor de avondklok van acht uur, ga ik weg. Rechtstreeks naar de schouwburg. Hm. Zelfmoord met voorbedachte raden. Die zuster Lena. Waarom zou ik niet als verpleegster kunnen helpen? En wie weet, misschien zie ik mijn ouders dan nog terug. Zo, dit was het laatste bed. Gaat u mee koffie drinken, 60 aan de Hansje? Nou, nou ja, natuurlijk, Suro gaat koffie. Maar daarom hoef je toch niet zo somber te kijken. Ik, eh, ik kom zo, ik ga nog even naar mijn kamer. Tot dadelijk dan. Zuster. Ja, even een boodschap doen. Nou, het is even voor achter, dus uh, speertijd hoor. Denkt u daar wel aan? Ja, natuurlijk. Maar ik hoef niet ver. Ha, dan is het goed. Ik hoef niet ver, nee. Een stukje Savatistraat. Of Bollandstraat, zoals hij nu heet. Dan de Roetestraat in. Langs het gemeentelijk oude mannen- en vrouwenhuis. Oh, die oudjes worden gelukkig met rust gelaten. Dan ben ik zo bij de plantage Middelaan. Hansje, Hans. zuster Lena. Mee jij? Nee, ik wil... Jij hebt niets te willen. Mee zeg ik je. Ijdele, zelfzuchtige idioot. Je zult ophouden met die onzin. Ja, maar... Ik... Er valt hier niets te maken. Alleen maar te gehoorzaam. Laat om deze tijd bij achten. Dadelijk worden we allebei nog opgepakt en op transport gesteld. Dat heb ik niet gewild. Nee, dat heb je niet gewild. Maar wat wilde je dan wel? Uilskuiken? Vooruit, uit. lopen. Het spijt me dat ik u zo boos heb gemaakt. spijt, daar kopen we niets voor. Zo dadelijk ga je meteen naar je kamer. We moeten dan niet op de afdeling. Nee, desiteurs zoals jij, die kunnen we op de afdeling best als op mijn bed, in mijn kamertje. Vreemde mensen toch? De een wordt bedroefd als het niet geholpen wil worden en de ander wordt woedend. Wat bezielt ze? Waarom laat ze niet met rust? Dagelijks worden honderden joden weggevoerd. Wat bezielt die mensen dan? Waarom die uitzondering voor mij? Maar aan de andere kant... Wat bezielt mij? Waar is mijn wil gebleven om te overleven? Natuurlijk, heeft zuster Lena gelijk. Ik krijg geen enkele kans om tijdens een transport iemand te verplegen. Ik heb dat toch met eigen ogen gezien op het Amstelstation. Waarom dan die kans niet gegrepen. Ja? Alweer een beetje bekomen van de schrik? Ja, zuster. Je moet het me maar niet kwalijk nemen dat ik zo tegen je uitviel. Maar het leek mij het enige dat ik nog kon doen. Willen wij nog even praten, Hansje? Graag, zuster. Weet je dat ik je houding niet helemaal begrijp? Of liever gezegd, ik begrijp er niets van. Juist jij, iemand die zich zo flink heeft getoond, die de Duitsers nu al twee keer te slim af is geweest. Ik, ik, ik weet het niet meer, zuster Lena. Ik weet het echt niet meer. Ik voel me zo heen en weer geslagen. En dan denk ik zussen, en dan denk ik weer zo. Ja, dat begrijp ik best, kindje. Natuurlijk raak je overstuur. Dat raken we van tijd tot tijd allemaal. Maar we moeten onszelf toch weer terugzien te vinden, Hansje. We mogen niet zomaar het hoofd in de schoot leggen. En zeker niet als ons een kans wordt geboden. Ja, maar ik begrijp die kans niet, zuster. Welke vreemde wil zich voor mij inzetten? Wie riskeert zijn leven voor een totaal onbekende? Wat drijft die mensen en waarom word ik juist uitgekozen? Op dit laatste kan ik je wel een antwoord geven. Dat jou dit is voorgesteld... ...is eigenlijk helemaal niet om jou persoonlijk. Maar het is gekomen omdat de situatie zich gewijzigd heeft. Hoe bedoelt u dat? Er was over jou nog niet gesproken. De dochter van de kok zou onderduiken... ...maar ze is plotseling ziek geworden... Zij kan het toch naar het onderduikadres niet aan. Maar degene die haar onderdak wil verschaffen kan niet langer wachten. Maar waarom kan die persoon niet wachten? Waarom zou nou, Nu ik... moet je eens even je eigen wijze mond houden Hansje. niet steeds meer vragen naar het waarom. Je wordt niet zomaar bij iemand te logeren gevraagd. Nee, het is een heel riskante onderneming. Niet in de laatste plaats voor degene die jou helpen wil. Begrijp dat goed. Er zit overigens een hele organisatie achter. En als het dan gezegd wordt... We kunnen niet langer wachten, dan heb je dat te aanvaarden. Natuurlijk. U hebt gelijk. Nou, wat doen we Hansje? Ik, ik doe wat u wilt. Ik ga op het aanbod van meneer de Leeuw in. Heel verstandig Hansje, geloof me, heel verstandig. Maar ga dan nu meteen naar de portiersloge. Hopelijk is meneer de Leeuw er nog. Als die van weg is... Dan is het te laat. Maar kan hij dan wel over straat? Naar niet zoveel vragen, Hansje. Ga. Goed. Dag, meneer de leeuw. Dag, zuster Hansje. Heb je me iets te vertellen? Ja. Ik heb besloten op uw aanbod in te gaan. Daar ben ik blij om, Hansje. Daar ben ik heel blij om. Maar ik moet je wel zeggen, je komt te elfde uur. Als je een kwartier later was gekomen, dan was je te laat geweest. Dan heeft het zo moeten zijn. Ja, dat geloof ik stellig. Het heeft zo moeten zijn. Maar nu moet je heel goed naar me luisteren. Je mag niets opschrijven. Je moet alles onthouden. En je kunt niets meer navragen... Want je ziet mij niet meer terug. Ik luister. Lees eerst dit adres. Nicolaas Witse straat 17. Juist. Weet je de Nicolaas Witse straat? Is dat geen zijstraat van de Nicolaas Witse kade? Achter het westeinde? Precies. Herhaal nu nog eens het adres. Nicolaas Witse straat 17. Zul je het nummer goed onthouden? Oh, het is mijn leeftijd, dus dat vergeet ik nooit. Mooi. Luister nu goed, je moet morgen onmiddellijk na het middageten weggaan en tegen niemand zeggen, zelfs niet tegen je beste vriendin, dat je niet meer terugkomt. Je moet het ziekenhuis uitgaan alsof je een eindje gaat wandelen. Neem alleen de meest noodzakelijke dingen en je handtas mee, dit is belangrijk. Je loopt richting Frederiksplein, flink doorlopen, niet talmen, met niemand praten. Dan loop je via het westeinde de Nicolaas Witsekade op. Kom je nou bij de hoek van de Nicolaas Witse straat, dan blijf je staan en doet alsof je gaat niezen. Dat wil zeggen, met je rechterhand haal je een grote zakdoek uit je rechtermantelzak. Dan til je met allebei je handen je tas omhoog, voor de ster op je mantel en juist op het ogenblik dat je de hoek omslaat, nies je. Vanaf dat ogenblik moet je de ster op je mantel bedekt houden totdat je veilig in het huis bent. Nicolaas-Witsenstraat, nummer uh, 17. Kun je dit alles onthouden? Ik denk het wel. Herhaal dan maar eens wat ik gezegd heb. In de juiste volgorde. Um, ik zoek vanavond de spullen bij elkaar die ik noodzakelijk moet meenemen. Ik heb daarvoor speciaal een grote zwarte handtas. Ik praat met niemand ergens over. Morgenmiddag na het eten loop ik argeloos uit het ziekenhuis alsof ik even een luchtje ga Ik schepen. Heeft u lekker gegeten zuster Hansje? Ja, het was erg lekker. En hoe laat moet u weer op zaal zijn? Om twee uur. Ik heb dus nog even tijd. Nou, dan zou ik maar even de luchtjes scheppen als ik u was. Het is heerlijk in de tuin. Denk dat ik maar even een ommetje maak. Buiten? Nou, dat is misschien nog wel beter. Tot vanavond zuster. Ja, tot vanavond. Even een luchtje schip. Uh, ja, precies. De volgende straat moet Nicolaas weten. Deur dicht, ik kom meteen naar boven. Ga deze kamer in en gaan zitten. Er komt zo iemand. Wat streng. Ik sta meteen onder mijn vel. Zou het toch verraad zijn? maar waar ben ik terecht gekomen? Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, nee, blijf maar rustig zitten. Hoe heet je? Hansje. Hansje Dobzina. Ja, die naam zullen we voorlopig maar vergeten. Van nu af heet je Francisca. Francisca Dobber. Hoe heet je dat? Uh, Francisca Dobber. Mooi zo. Ik kort je voornaam af tot Frans. Mag ik Frans tegen je zeggen? Oei, ik vind het best. Luister Frans. Je zult met mij mee moeten. Schrik maar schrik me niet. Maar je moet duidelijk met mij meegaan. Dan ben je aan je ouders, aan je familie en aan je volk verplicht. Wij willen zoveel mogelijk mensen redden om een gezond, normaal leven te leiden als de oorlog voorbij is. Wij zullen voor je zorgen. Maak je niet bezorgd over geld of zo. Dat is allemaal geregeld. Er zijn mensen, veel mensen die zich verantwoordelijk voelen voor jou en jouw volk. Ze dragen vrijwillig bij voor jouw onderhoud. Maar je moet vandaag met me meegaan. Ze verwachten dat ik vandaag een meisje meebreng. Eigenlijk zou dat de dochter van jullie krok zijn, maar omdat ze ziek werd, hebben we jou uitgekozen. We hebben niet veel tijd meer, we moeten de trein van drie uur vanaf het centraal station hebben. Ga je mee? Maar ik mag toch niet reizen? Hoe kom ik dan in die trein? Gewoon, je stapt in. Uh, Greet, uh, breng eens een paar jurken als je wilt. Ik kom nu maar eens even bij mij staan. Dan zullen we je eerst hiervan bevrijden. Zo, nog een paar draadjes. Nou, weg is dit merkteken. Niets meer te zien van die ster op je mantel. Zie je wel? Ja. Nou, nu zullen we dit fotje eerst eens de bestemde plaatsen deponeren. ...voorgoed verdwenen. Uh, kom binnen, Geert. Nou, dit leek me wel een passend jurkje voor haar. Hoe vind je hem? Oh, mooi. Nou, uh, pas hem dan maar eens aan, zou ik zeggen. Dan, uh, dan zoek ik gelijk mijn spulletjes bij elkaar. Dat uniform kan je wel hier laten. Ik zal hem voor je wassen en strijken en zorgvuldig voor je bewaren. Als ik natuurlijk eerst die ster er heb afgetormd. Zo. Pas de jurk maar eens aan. Dat gaat gemakkelijk. En? Nou, hij, hij zit als gegoten, zou ik zeggen. Ja, dat zal ik ook denken. Langs de man kijkt er wel kijk op. Je krijgt ook nog een andere mantel van me. Oh, maar er is niets meer van die ster te zien. Nee, niet op het eerste gezicht. Maar we mogen geen enkel risico lopen. Zo, jongen, dat staat je uitstekend, Frans. Ja, nou, ze krijgt ook nog een nieuwe mantel van me. We mogen toch geen enkel risico lopen. Stel je voor dat ze microscopisch kunnen aantonen dat er een ster op die mantel heeft gezeten. Ja, je hebt als altijd gelijk gereed. Zo, Fransje, nu ga je dadelijk met me mee en we doen alsof we Amsterdam bezichtigen. Spreek je Duits? Ja, natuurlijk. Ik heb jaren in Berlijn gewoond. Des dat is te beter. Spreek alleen Duits in de tram. Dat zal maken dat de mensen ons vol afgrijzen de rug toe zullen keren. Een volmaakte alibi kun je niet hebben. Ik vraag wat over een paar gebouwen en jij geeft mij de inlichtingen. Alles alleen in het Duits. Ik ben de vreemdeling, jij het Duitse meisje dat mij Amsterdam laat zien. Probeer te kijken alsof je daar aan gewend bent. Zo, deze regenmantel zal je wel passen. Nou, als gegoten zou ik zeggen. Kom mee Frans, we gaan. Dag kind, Het allerbeste en veel succes. Dag mevrouw, dank u heel heel hartelijk. Het is wel goed. Frans, kop op en zet een lachend gezicht. Dit is een bevel. Kun jij zien welke tram er aankomt? Lijn 16. Alles goed, die gaat ook naar het station. Jij bestelt de kaartjes. Hier, hier heb je wat kleingeld. En denk er aan: alles in het Duits. Wat mag het wezen? Zwaarmeid, zo'n baanhoofd, Pieter. Wat voor bieten? Uh, Zo'n baanhof. Centraalstation. Die is nu waar. Eerlijkst lief. 22 cent. Bidde zeer. Zo goed. Nee, dame. Jij krijgt die drie centen terug. Eerlijkst 1, 2 en dat maakt 3. Dank u. En sorry. Dürfen we ons hier setzen? Ik krijg het in en weer. Wie bitte? Laten we zitten, is wel goed zo. Dank u vielmals. Zo, so, setzen Sie zich. Dank was dat das een geworden? Die Handelsbank, die größte Bank der Niederlanden. Ach. Und sehen Sie dort den kleinen Turm? Eh, ja, ja, ik zie. Ja, dat is de munt komt van Muntse. daar worden dan maar maakt geld gemaakt. Ach zo? Interessant. Moet je hem zien met zo'n moffe kop. En dan een burger. Zou wel een hoge Piet zijn. En zij is natuurlijk zo'n moffe Die stellen ze daar speciaal voor aan, weet je wel. Zwerig tuig. Uitstekend gedaan, Frans. Ze konden onze tram wel uitkijken. Had u, of liever gezegd, had ik geen kaartjes moeten kopen? Nee, nee, nee. Die, die kaartjes had ik al. In de trein praten we zo weinig mogelijk tegen elkaar. Hè? Ook in het Duits? Nee, nee. Gewoon Nederlands. Maak je maar nergens bezorgd over. Rust maar eens lekker uit. In Spanje een Ah, dit is onze trein. Stap nu nog al in... We zijn net op tijd. We gaan er niet roken zitten. Dat is altijd nog wat rustiger. Nou, zie je hoe krap in de tijd zaten? Nou. Probeer maar wat te slapen. Dat heb je zeker. Waar zijn we nu? We rijden net Amersfoort aan. En waar gaan we dan nu naartoe? Richting Zorba. Jong, ik geloof voor mannen niet onaantrekkelijk, zoals dat heet. Wat hangt er boven mijn hoofd? Word ik het liefje van officieren in de kantine? Word ik een proefkonijn voor gewetenloze dokters? Ben ik toch heel geraffineerd in verkeerde handen gevallen? Meppel, hebben we nu gehad. Dan krijgen we Hoge Veen. En vanaf Hoge Veen komen we in de gevaarlijke sector. Zo goed ken ik de kaart van Nederland wel dat we dicht in de buurt van Westerbork komen. Westerbork, het laatste vertrekpunt voor ons Joden. Hij heeft eerlijke ogen. Ze zijn moe. En rood omrand alsof hij lange tijd niet geslapen heeft. Maar toch slapen in de trein doet hij niet. Als een havik observeert hij zijn omgeving. Kijkt onderzoekend naar elke nieuwe reiziger die onze coupé binnenkomt. Zou deze man mij kunnen overleveren aan die beulen? Ik ben geneigd te zeggen van nee. Maar je weet het nooit. Maar je hoeft je huis geen zorgen te maken. We gaan nog veel verder. Assen. Groningen. Weer overstappen. Het wordt al donker. Hogezand, Sappermeer, Zuidbroek. Ik ken het hele rijtje nog uit mijn hoofd van school. De school in Amsterdam. Zo kort geleden nog. Vader, moeder, man, Fred, Werner. Zo vredig en veilig bij elkaar. Hoe kort geleden nog. En nu, ik helemaal alleen als een wees overgeleverd aan totaal vreemden. Schoten, hebben we nu gehad. Weer overstappen. Oh, ik, ik moet weer geslapen hebben. Het zal zo wat al middernacht zijn. hé vreemd. De trein is helemaal leeg. Alleen mijn begeleider en ik zitten nog in de coupé. Luister Frans, als de trein dadelijk weer stopt moeten wij uitstappen, maar dat moeten we doodstil doen. We stoppen namelijk niet bij een station, maar midden in het land. Ik zal je helpen uitstappen. Als de trein is doorgereden moeten we stil over de dwarsliggers lopen. Probeer zoveel mogelijk te vermijden dat je op het grind stapt, dat maakt te veel lawaai. Luister je naar me? Ja, tuurlijk. Het is aardig donker als we uitstappen, maar al gauw zullen je ogen eraan gewend zijn. Als we zo'n 100 meter over de beelden hebben gelopen, maak ik het geluid van een nachtvogel. Dan verschijnt even later een politieagent, naast de rails, met twee fietsen, tenminste dat hoop ik. Ik stap op de ene fiets en jij gaat achterop zitten bij de politieman. De slot van rekening is hij sterker dan ik en we moeten nog zo'n drie kwartier fietsen. Heb je dat allemaal begrepen? Ja, is het ook allemaal goed tot je doorgedrongen? Ja, heus. Goed zo. Nu gaat het gebeuren. Kom maar Frans. Een beetje. U zie ik in elk geval wel. Goed zo. Nou, we zijn al verder dan een nacht. Blijf nu stilstaan. Dag Domi, hier ben ik. Geweldig, Bos. Onze nieuwe gast gaat bij jou achterop zitten. Prima. Kunt u mij zien? Ja, best. Ga dan maar alvast achterop zitten. Tommy, wat doen we? Uh, zal ik maar voorop rijden? Nee, nee. En laat ik maar een eindje vooruit rijden. Als je mijn fietsbel hoort, stop dan ogenblikkelijk en laat je in het gas vallen. Begrepen. Goed, Bos. Ik vertrek nu. Zit u goed? Ja, ik zit prima. Mooi zo. Ga je armen maar om mij heen. Dat is veiliger. We moeten nog een heel eind... In de weilanden. Hoewel het al twee uur in de nacht is, gonst het hele huis nog van leven. Ik begrijp er niets van. Ik ben vluchtig voorgesteld aan al minstens zeven mensen. Ik mag nu even bijkomen, maar ik mag nog niet gaan slapen. Domi heette mijn begeleider vreemde naam, Domi. Onder de gasten in het huis trof ik ook nog een verpleegster uit het ziekenhuis aan, die ik van gezicht kende. En die ook zomaar ineens was verdwenen. Ruth heet ze. Met Ruth deel ik deze kamer. Slaap je? Frans? Nee. Kom dan even mee, tante Jo wil je even spreken. Oh. Ik kom eraan. Ik ga hier maar naar binnen. Dag, mevrouw. Dag, Frans. Zeg maar tante Jo. Dag, tante Jo. Dat klinkt al een stuk beter. Frans. Voor je gaat slapen wil ik je nog wat zeggen. Je zal er gauw gewend zijn hier met de anderen te wonen. Ze zullen je wel helpen. Maar er zijn een paar dingen die je nou nog moet weten voor je gaat slapen. We hebben bepaalde veiligheidsmaatregelen. En die zullen de anderen je morgen laten zien. Eén is van het grootste belang voor ons allemaal: iedereen moet onmiddellijk handelen bij het noodsignaal. Wanneer de zoom maar één keer gaat, let wel. Eén keer, dan verroor je je niet. Je blijft waar je bent. Je houdt je doodstil en wacht. Wacht tot je de zomer twee keer hoort gaan. Dat betekent alles veilig. Wanneer de zomer echter aanhoudend blijft doorgaan, dat betekent dat acuut gevaar. Ja, ik kan je nou niet precies vertellen wat je dan doen moet, maar je slaapt met rut op de kamer. Houd het allemaal maar bij de middel vast en gaat waarheen zij gaat. Zo. Nou, dat is voor vanavond genoeg. Kijk, we houden geregeld veiligheidsoefeningen en morgen zij dat ook meemaken. Maar nou is slaap voor jou een eerste vereiste. En ik verwacht niet dat je vannacht in je slaap gestuurd zal worden. Red? Hm? Slaap je al? Nee. Ik slaap erg veel overdag. Ik ben geloof ik over mijn slaap heen. Ik zou toch maar proberen te slapen als ik jou was. Zeg, die tante Jo, hè? Is dat de vrouw van, uh, van Domi, zou ik maar zeggen? Ja. Ze hebben samen een enig kereltje. Die zul je morgen wel leren kennen. Zo'n jaar of twee... Domi. wat een vreemde naam. Heb jij die wel eens eerder gehoord? Nee. Maar heb je dan geen idee wat die naam betekent? Hoe zou ik dat moeten weten? Het is een afkorting. Zegt me niks. Domi komt van dominee natuurlijk. Van dominee? Ja. Dus we zijn hier bij christenmensen? Ja. De meeste dominees zijn christenmensen, zoals jij dat noemt. Hoezo? Nee, niks. Wel trusten. Trusten. Christenmensen. Ik, Hansje Topziener, ondergedoken bij christenmensen. Wat zei om Jacob ook alweer over christenen? Ze zijn de oorzaak van alle kwaad dat door de eeuwen heen de Joden is aangedaan. Oi, wat moet ik bij christen mensen?